NOS Nieuws van 8 uur. Kirsten Klomp. De democraten in het Amerikaanse congres zijn blij dat het president Trump... niet gelukt is om zijn zorgwet erdoor te duwen. Het zorgplan van president Obama, waarbij iedereen verplicht verzekerd is... blijft dus bestaan. De republikeinen trokken de zorgwet gisteravond in... vlak voordat er over gestemd zou worden. Er was te weinig steun in eigen kring... Trump denkt nog steeds dat Obamacare gaat instorten en verwacht dat de democraten snel met voorstellen komen voor hervormingen. Patrick Kluivert wordt al een paar jaar gechanteerd door een goksyndicaat uit de onderwereld, schrijft de Volkskrant op basis van eigen onderzoek en vertrouwelijke stukken van justitie. De oud-topvoetballer zou nog een schuld hebben openstaan van ruim 7 ton en volgens de krant wordt hij onder druk gezet om dat terug te betalen. Het vuurmedisch Centrum in Amsterdam onderzoekt de mogelijkheid om ook homoparen te helpen om via draagmoederschap ouder te worden. Dat schrijft het AD. Nu is dat alleen toegestaan bij stellen van wie de vrouw geen baarmoeder heeft of wanneer een zwangerschap levensbedreigend is. Omdat homoparen in Nederland nu niet via een draagmoeder een kind kunnen krijgen, wijken ze soms uit naar het buitenland, wat veel geld kost. In Roosendaal zijn bij een auto-ongeluk twee mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vannacht. Een voorbijganger vertelde de politie dat er een auto tegen een pijler van een viaduct was gereden. De politie en de brandweer hebben de plek van het ongeluk afgezet. Het is nog niet duidelijk wie de slachtoffers zijn. Het weer, vandaag vrij zonnig, vooral in het oosten wat wolkenvelden, maar het blijft wel droog. De temperatuur loopt op naar 10 tot 15 graden, maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan. Morgen meer bewolking bij 11 tot 14 graden en minder wind.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 Nou, lieve mensen, het is een prachtige dag. Het is prachtig weer. Ik ga heerlijk genieten van de schepping. Goedemorgen, Doebak 4 uur over 8 in het zonnige Zandvoort. Het is het weekend dat het allemaal weer gaat gebeuren. Het is druk in Zandvoort. Er rijden alweer de auto's naar het circuitpark Zandvoort. Dus er staat vast wel iets te gebeuren. Ik zal eens even kijken op de agenda. Dat heb ik niet eens gedaan, eigenlijk. Nee. Tot zonf zelfs nog even in de file om deze kant op te komen. Maar het ja, moet mooi worden, zeker weten. En het is ook het weekend dat uh, de, de klok weer een uur vooruit gaat. Hij gaat van twee naar drie uur. En dat is voor sommige mensen echt een drama. Die raak je helemaal in een dip. En uh, in de kletskant van Nederland, uh, de Telegraaf vandaag, te lezen dat een 70% wil er eigenlijk wel mee stoppen. Die zomertijd hoeft niet meer. Of sommige mensen zeggen, laat de zomertijd gewoon voor wat het is. maar hou gewoon altijd zomertijd. Of andere mensen zeggen, nee, doe maar wintertijd. Dat de ochtends... Dat eh, vroeger uh, licht dat is helemaal niet nodig. Dus die willen eigenlijk zomer-zomertijd. Dubbel. Eh, nou nee, ja goed. Dit, dit, dit is, alle kanten kan het op. Maar heel veel mensen hebben wel zoiets. Het mag voor mij wel stoppen. De ene kant op. Of de andere kant op. Maar niet elke keer die wisseling. Want heel veel mensen raken af van in de war. Ik kijk even naar zijn vrouw. Raakt hij ook altijd in de war van zomertijd en minstertijd? Ik raak bijzonder in de war. Ja. Maar wat ik wel vind. Het is goed voor. Het, het, is, geen, het is geen energie te schelen. Ja, ja. Dat is niet zo meer. Dat zeggen ze steeds. Ja dat is niet zo. Want alles is energiezuinig. En de economie draait 24 uur per dag. Dus ja, al die energiezuinige lampen hebben gewoon heel veel baat gehad. Die werken gewoon goed. En het is niet... lastig voor de boeren ook, hè, volgens mij. Dat is lastig voor de boeren. Dat stond ook. Dat ja. stond ook in de kant. Dat, ja, het is oh. lastig. Dus, uh, die ja, ik hoorde gisteren ook iemand erover. Ik had zo van, dus dat is voor mij geen issue. Het is, van, ja, het is lastig, maar het is niet anders. Nee. Maar in het najaar vind ik het heerlijk. Ja. Heb ik er nu over. Ik vind het gewoon wel, toch wel weer grappig. Gewoon ja. die wisseling een beetje. Zolgens moet er even rekening mee houden. En uh, zoals dit weekend ook. En allemaal klokken. Ik heb toch wel een aantal klokken. Ben ik gewoon te lui geweest om die... Hier... Achteruit te zetten. Oh, dus die zitten dan goed. Die, zit, die, die hoef ik gewoon niet te veranderen. Oh, dus dat is wel, dat is wel uh, fijn. Heel plezant. Nou, oh, dus je gaat eigenlijk weer normaal. Je, je ziet het inderdaad vaak bij mensen in de auto. Ja, in de auto. Die Top. hebben daar geen zin in, want dat nee. is lastig. Ja, dan moet je... Maar vooruit gaat wel, maar achteruit is lastig. De, de knopjes tegelijkertijd indrukken en dan oh. schiet hij er weer af. Dan moet je zo met een ballpoint moet je erin. weet je, oh. je ook oh. Met die, die ja. halogen moet je met een bolpoint in zo'n knopje drukken. Nou, zo'n oude auto heb ik volgens mij dus Dus even je weet je het weet. Welkom op de radio. Ja, ik heb het gezien, hoor, met dit weer allemaal oh is het weer heerlijk om naar zonnetjes te rijden. wat toch Heerlijk. Goed. Even elf jaar terug met de magic numbers. 19, 19, nou nee, geen 19. Het is 2006, toen was een leuk plaat met dit. Uh, Magic Numbers uh, van, uh, hoe heet dat ook weer? Take a Chance. Ja, precies. Uh, gokken eens wat, dat zou best leuk zijn om eens een keer eens wat te gokken. En ik, uh, het schijnt allemaal weer interessanter te worden. Ja, sorry. Ja, precies. Start hier een knopje. Start hier een stukje hier. muziek. We kunnen weer fluiten door het leven. Want uh, het schijnt weer goed te gaan in Nederland. Jawel. Voor dit jaar voorzien we een overschot van een half procent, Voor volgend jaar 0,8 En in Oeh. 2021, het beoogde eindjaar van het volgend kabinet, 1,3 BBP. Echt? Oh. Hartstikke idee, 11 miljard. Bruto product, wat is het ja, ja, bij BBP? Ja, 11 ja, miljard hebben we in 2021 over, 11 miljard. Dus het is... Dus, uh, Heerlijk. En dan vandaag ook in de lezen. Waar zou je het dan uit willen geven? De een zegt, nou, ik, uh, want dat zou dan teruggerekend zijn... naar de, de, de, de bewoners van Nederland. 176,34 euro uit mijn hoofd. Zo, per jaar? Uh, Eén keer. Ik zal het eens me even vertellen. Het is als dus het bruto binnenlands product. Ja, klopt. En tegen uh, dus, heel, nou, veel heel veel mensen zeggen van, uh, nou, hey, ik zou het graag willen hebben. Want zou ik het aan mijn moeder geven. Want die koopt altijd boodschappen voor mij. Want ik woon nog thuis. En anderen zeggen, ik zou graag, uh, noem je dat, schoenen willen kopen. Want ik loop een beetje moeilijk. Iedereen en sommige mensen zeggen, ik, heb het al ik hoef het allemaal niet terug te hebben. Je zet het maar in de zorg weg. De zorg kan oh, het wel gebruiken. Dat vind ik ook een goed idee. Dus want... ik heb echt ook zoals, ik heb het echt niet echt zwaar gehad over afgelopen jaar. Dus nee. ik heb zoiets van meer geestelijk gespannen. geestelijk. Maar, maar financieel geestelijke... heb ik het niet zwaar, maar geestelijk. Oh man. Gewoon. Al die ellende in de wereld. En daar word ik zo depressief van. Ja, kan, kan er geen filtertje worden gemaakt? Ja. Dat, het gewoon, dat ik er geen last van heb? Ja, dat precies. Dat nou. lijkt me een heel goed idee. Ja, goed. Uiteindelijk uh, waren heel veel mensen wel over uit. Dat geld gewoon weer opnieuw ergens voor worden gebruikt natuurlijk. Niet dat iedereen het terugkrijgt. Dat is onzin een beetje natuurlijk. Alleen, uh, Maar goed, het middeninkomen is het meest geraakt. Het middeninkomens. Dus ja, dat, nou, ja, dat zijn wij dat dan niet. Dat zijn, mij, wij zijn middeninkomens, oh. maar... Ik heb er niet zoveel oh, van. gemerkt. geraakt. Ja, ik, ik heb er niet zoveel oh, van gemeen, nee. Moet ik zeggen, nou, Nee. Nee, toch nou, heb ik uh, het overleefd. Nou, goed zo. En ik werk nog wel in de zorg, dus dat is helemaal bijzonder. Ja, ja, ja. goed, dan vraag je het ook altijd wel, wat, wat moeten we nu met het geld? Want ja, moet het geld terug naar de burger? Nou, ik denk dat de koopkracht uh, niet alleen van de overheid kan komen. Oh. He, dus ik vind ook gewoon dat het bedrijfsleven ook moet kijken of er niet meer loonruimte is. Ik zou zeggen ja, die is er. Ja, maar... ja Dijsselbloem dus. Ja, ik denk ook, doe eens, doe eens iets uh, ludieks naar de burger dan bijvoorbeeld. Dat ze zeggen van, het, uh, het wordt gewoon één een nationale feestdag... En, uh, en, en alle drankjes zijn gratis of zo. Dat is toch veel leuker? Ja, dat Ja, doen dan doen we je. zullen we wel weer van die puriteit niet zeggen... met zo'n stijf uh, ja, ja, vingertje dat... van, nou nou nou no, dat kan toch allemaal niet? Dat heb ik ook een beetje, Maar toch, toch lijkt het, het, het lijkt me wel heel leuk. Ik, ik bedoel, het hoeft niet per se, gewoon geen sterke drank nee? geen wodka en zo, nee? gewoon biertje, wijntje en... Uh, Lumonade. En voor de kinderen een extra leuke feestdag. Of met Koningendag iets extra leuk doen. We kunnen weet ik, ook gewoon weer een nieuw Koningslied laten ontwikkelen. Van nee, de 4 nee, nee, miljoen. Nee, nee, nee. nee, maar een nationale barbecue of zo. Nationale... Zoiets, ah, ja. is toch leuk? Nou ja, die, daar, kom je wel, daar zit je wel warm. Je moet wel iets met, met je naasten doen. Weet je. En ja. niet je gezin of je familie, want dat, dat is meestal wel goed. Meestal hè, is niet altijd zo. Maar goed, ja. eigenlijk met de buren, want je woont met de buren. Ja, of wat we ook uh, wel eens hadden gehad, dat, uh, dat was toen ook landelijk. Dat iedereen. Uh, bij mensen van 85 jaar en ouder... die kregen dan een bloem van iemand. Oh ja. En uh, ik heb het zelfs ook gedaan. Nou, niet dat ik mijn borst wil kloppen, maar het is wel leuk... om hier naar binnen te kijken. Zo. We zitten in een oud bedje En het is gewoon heel leuk. besje. <laughs> ja, oud echt <beetje>. oud <laughs> nou, maar, maar het is wel heel leuk. En dan ja. denk je echt van, ja, want dat is, dat is het eigenlijk. Dat geld, misschien kunnen we dat gebruiken... dat wij de ouderen in Nederland gewoon even kunnen verteren. Dat is misschien wel leuk. Ja, ja de ouderen, oké. Okay, okay. ja, ik, ik vind het die 85 gewoon... jaar ouderen die eenzaam zijn. Want dat is inderdaad wel ja, ja. een ding. Dat stond een stuk in de, in de Telegraaf vandaag ook. Hoor. Dat uh, de jeugd in Bredaan, volgens mij, die een project gestart. Er uh, was één jongen die uh, werkte dan al in een, een, een verzorgingshuis. geloof dat bracht, bracht die broodjes rond. Daar kreeg je dan wel voor betaald. Hij zei, ja. Ja, sorry, daar krijg je voor betaald, maar ik moet ook leven. Hij zei, maar ik wil nu eigenlijk een vrijwilligersorganisatie oprichten voor de jeugd die een soort stage, uh, sociale stage gaat lopen... en dan ook met uh, ouderen op pad gaat... omdat die uh, ja, eenzaam zijn. Ja. En heel veel uh, hoe noem je dat, organisaties zeggen van... wat een raar plan. Nou, nee. Dus ze moesten echt wel bijna vijf, zes van die organisaties benaderen... en uiteindelijk was er één iemand van... nou, kom maar langs, we gaan praten. Dus uiteindelijk gaan ze nu met een aantal uh, jongeren... echt jongeren, 17, 18, gaan ze dus uh, aan de slag... om uh, mensen van de eenzaamheid af te helpen. Ja, maar ik denk ook wel zo in die bejaardenhuizen zelf... Daar, daar is nog wel dat ze mensen ontmoeten. Maar ik denk dat ze via de thuiszorgers moeten kijken... welke mensen echt alleen zijn. En wat, want die weten de verzorging weet wel vaak of er bezoek komt en dat soort dingen. En dan de echte schrijnende gevallen die dus uh, toch alleen thuis zijn... die niet slecht genoeg zijn om in een bejaardenhuis te zijn. Ja. En dat die, dat die dan eens een keer uh, uh, een beetje uh, ja, uh, vertroeteld worden en zo en uh, aandacht krijgen. Goed. En ook, denk je, hele leven lang ook een beetje... dat, dat je niet denkt dat je altijd met jezelf bezig bent geweest... en ben je dacht dat je denkt van... Oh, maar daar ben ik uurzaam. Hey, wat ik, ik zie toch eigen wel schuld. Aant, eigen schuld. Ik zie toch wel een aantal mensen om me heen, ook in mijn strijd, die zijn zo op zichzelf, zo op zichzelf. Geen ja. kinderen, maken geen contact. Denk je, ja, jij bent straks aan de beurt. En ja. ik hoop dat je ervan geniet dat je alleen bent. Want je zoekt geen toenadering. Nee, dan ja. Dus ja, mijn insteek zou zijn... gebruik dat geld om je naasten in de buurt... echt letterlijk in de buurt, je buren... om daar iets mee te gaan doen. Want volgens mij kan je daar heel veel dingen mee uh, voorkomen. Terrorisme. Uh, voor eenzaamheid. Ja, dus uh, denk je dat die bejaarden uh, dan... Uh, ja, ja, die lezen. kunnen, echt. Die, Oeh, die ja, kunnen ja, echt. Ja, die hebben onvrede natuurlijk. Ja, natuurlijk. Want hoe oud was die man in Londen? Die was 52, no! hè? Is oud? zit een een man die nog met zijn auto... Ik wil nog een punt maken in mijn leven. Ja, groot gelijk. Ja, ik heb er helemaal niks gedankt. Ga nou een punt maken. Nou, dat heb je gedaan, joh? We hebben er ontzettend wat genoten. Loser, hè? Ja, goed, hij ik kan het wel roepen, maar hij leeft ook al niet meer goed in Nederland. Oké, okay, dames en heren. Het is Toebak leeft op de radio. Heel veel slapgouw in het aard. Komt er wel een sterk punt naar voren. We zijn nog op zoek om het kunnen maken. Goed. Laatste zingel van de Drive Like Maria. Tail Leuk raarig Toepak leeft. Hij had some stains on my soul. Yeah, I was a trouble.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 Roy, een step into the water. Ja, je mag ook wel nou eens even in bad gaan, joh. Ja, dat heb ik met die wat oudere mensen, hè. Daar moet je een afspraak voor maken. Niet twee keer, meer dan twee keer in de week was het toch? Zo was het... Uh... Ja, gewoon met je een kammertje. Je te douchen of zo, is dat? Sorry, ik ben zo klaar. Ja. Kom eraan, hoor. Ja, moet ik even een handdoek pakken? Hé, <laughs> hey, mijn rug even drogen? Ja. Jezus, dus, zeg. Een beetje aangekoekt hier. Nou. Kom <laughs> Niet verzekeren zeker... Uh... Ah. De eerste keer in de week. De huh? oh, je moet het niet twee keer kort op elkaar doen, dus dat heeft niet zoveel zin. Ik kan het beter verspreiden over de hele week. Dan, uh, dan kan je het uh, beter afkrijgen. Nou goed, maak het allemaal? Ja, dames en heren. Het is uh, toepeklees op de radio. Fijne muziek hadden we daar van Drive Like Maria. De nieuwe single heet Stay Light. Ja, ja, uh, wat is het is thee drinken en doorgaan. Dat was de, de, de term natuurlijk die in uh, Engeland werd gebruikt. Nou, dat daar natuurlijk bij Westminster een idioot met zijn auto over de brug heen reed. En uiteindelijk naar het parlement daar proberen met zijn auto door het hek heen te rammen. Weet ik veel nou, er was het... gisteravond ook iets in Liel. Klopt, ja. Dat was in uh, oh, dat België weer geloof ik. Hebben ze ook uh, iemand aangehouden en die was dus alleen nee, maar dat is uh, in Frankrijk. Vlakbij uh, vlak oh, oh, België. Lille. Okay. Liel is toch... Uh... Ja, dat klopt. Dat is ja. in Frankrijk. Je hebt gelijk. Ja. Ja. Ja. Nee, klopt. Maar uh, was, ik dacht, in België was je ook in... Nou goed, vandaag een stuk in de krant lezen over uh, Brighton... waar, uh, waar uh, daar heel veel terroristen moeten zitten. Daar is heel veel islamitisch geloof, uh, 24. En daar zijn hele buurten gewoon helemaal een beetje afges afgezonderd... Af van de rest van de wereld. En die hebben daar allemaal uh, moskeeën... waar soms wel rare dingen worden gepredikt. Niet alle moslims zijn natuurlijk fout... maar daar is wel heel veel ontevreden over de maatschappij. En ja, zonderen zich af. Dus daar zijn wel wat, uh, ja... Ja, wat een nare gevoelens over, over die buurt daar in Birmingham. En daar komt ook, ook deze idioot die je daar rondgereden hebt in, uh, in Londen. De 52-jarige. Vergeet zijn naam. Oh, ik weet het niet. Ja. En ik wil het ook niet weten. Nee, nee goed, we, we moeten het wel weten. Maar uh, soms dan is het ook wel een beetje sensatiezoek. Ik heb het ook woensdag zitten volgen. Echt? Ik heb het een uur lang zitten volgen. Geen was het was gewoon echt. Uh, ...rond pompen van hetzelfde informatie... ...met af en toe twee, twee een letters... ...een flintertje. flintertje nieuw nieuws... ...en dan ja. nou, dan ga ik iets anders doen. Even, nou. Ja, nou, daar heb ik wel een leuker bericht, hoor. Want, ja, doe maar. Uh, er is uh, een dame, die, uh, die, die, die, die werkt in de supermarkt... we hadden natuurlijk net over ouderen... ...van wat zullen we met het geld doen? Ja. Ik heb geen heel goed idee, maar komt na dit artikel. Want uh, die dame, die was Ellie Walker... die uh, werkte in de supermarkt... ...en er was, uh, kwam altijd heel lang... Uh, er kwam altijd een man langs en die zat altijd lekker te babbelen met iedereen en zo. En het was duidelijk dat hij uh, zich eigenlijk wel een beetje verveelde. En uh, zijn kinderen en zo woonden in Australië. En toen had ze zo van, och, die, ach, die, die, die man had dus niks op kerstavond. Toen had zij hem dus uitgenodigd. En toen had hij echt zijn mooiste pak aan gedaan. En er was bloemen. Het zat in een restaurantje afgesproken hoor. Ja, oké. Okay. En ze had echt tranen in de ogen, want ze begrepen hoeveel dat date voor hem betekende. En toen... Uh, en toen heeft ze, was ze eigenlijk best heel gezellig. En nu uh, zei ze echt dat ze regelmatig gewoon even ergens een koffie, koffie gaan drinken. En ze zegt ook van hij is zo schattig en zo'n leuke gesprekspartner. Oh, dat wil een man niet, hè? Hè? Huh? wil een man niet. Een man wil niet dat je schattig gevonden wil ja, worden. Ja, maar hij is 88 en zei oh, okay. 22. Oh ja, oké, okay, dat is die tijd. Dus, uh, ja, ja. Maar ze heeft een man gewoon uh, weer opnieuw uh, levensvreugd geschonken. Een onbetaalbaar cadeau. En dan uh, denk ik ook van nou, als we dat geld nu bijvoorbeeld zeggen van nou... Je mag het hebben, maar ik wil dat je voor de helft met oudere mensen even een kopje koffie gaat drinken of eten of iets dergelijks. Nou, en de andere helft mag je zelf wat maken. Oh, wat een heerlijk bericht dit zeg. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, ik word ja. er wel een beetje blij van. Ja, ik word er ook wel blij van. Ik heb... Uh, pas geleden merkte ik ook al mijn dochter... die ook met ouderen af en toe werkt... moet zijn stage lopen en zo... dat ze het ook nog wel leuk vindt. Ja, maar ze wil het eigenlijk niet zeggen... want het is niet cool, hè? Het is niet helemaal nee, cool, nee, nee. hè? Want de meeste kinderen op school... die willen ook gewoon in het ziekenhuis werken. Dat is ook wel stoere mensen redden en zo. Ja, van, rennen op mooie de Mooie jonge mensen redden. Maar die ouderen... daar heeft ze iets mee. Nou, dat vind ik goed om te Nederlands beetje, be my baby. Make a hunger. Oké, okay, gaan we doen. Every night I head into town. Getting freaky, gonna run around. I took my pills from the medicine cabinet. And my sister said that she ain't helping me. In the face of adversity. I take a hint of what they're telling me. Get a feeling that I'm running free. I'm a, I'm a, a devotee, devotee. Got my belong De singel van de My Baby. Dit is een band uit Nederland vandaan. Het is echt freaky shit, man gewoon. Dit is echt ongelooflijk. Ja, precies. Uh, moet je even van hoesten, hè? Zandvoortse ja? berichten. Tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja, heel belangrijk. In, uh, dit. bijna half en uh, meestal zijn we veel te laat. Goed, afgelopen zaterdag was in het Hotel Faber aan de kostverloren weer een avond van de Babbelwagen. En agent, uh, op de agenda stond de Babbelquiz. Normaal gaan ze natuurlijk altijd een bepaald soort thema met foto's erbij gaan, uh, gaan ze over vertellen. Nu gingen ze gewoon de mensen in de zaal en waar er waren 140 mensen. Het was echt uitverkocht. Tot het laatste uh, stoeltje was, uh, was maar even verkocht. Dus dat is goed. Er werd een soort quiz gehouden en er werden allerlei vragen gesteld over. Uh, Oud-Zandvoort. En uh, dat was, was een mooie avond. Iedereen heeft ervan genoten. En uh, kijk, er waren enkele instinkertjes ook nog bij. Uh, kijk, uh, uiteindelijk moesten we nog een paar Zandvoortse bedrijven ontzettend bedanken. Want de babbelwagen, en het kost geloof ik, wat was het? Vijf euro krijgt twee ja. consumptiebonnen. Twee consumpties, hè? Twee cons en een bitterballetje en zo. Wat fuck, man. Doe even normaal, man dus even, ik krijg geld mee naar huis. Zo van, je moet komen, dan krijg je geld mee. Ja. Ja, goed, dus ik bedoel, maar iedereen komt graag naar naartoe, omdat het. Uh, ja, ik heb ook iets met geschiedenis. En dan zou ik straks naar een avond moeten gaan over, over Alkmaar. Maar ondertussen werd ik zoveel over Zandvoort. dat ik meer over Zandvoort weet. En over ja, Alkmaar, dat denk is ik. Volgens mij ook wel zo. Goed, ja. om meer Zandvoortse berichten te zijn. Nou ja, ik. Uh... Het gemeentebestuur van Zandvoort is door een aantal inwoners benaderd... om een bijdrage te leveren aan het Nationaal Holocaust-namenmonument okay. Nederland. Zo, dat is een uh, groot monument in Amsterdam. Het is de bedoeling dat op dit toekomstige monument... elk individueel slachtoffer van de Holocaust met naam en toenaam wordt genoemd. En onder meer ook de namen van alle omgekomen joden die vanuit Zandvoort werden gedeporteerd. En de wens is dus eigenlijk dat, dat je deze naam uh, adopteert. Dus uh, volgens uh, de planning wordt het monument in 2018 onthuld. En voor die tijd worden er dus adoptanten gezocht. Dus mensen die uh, zo'n naam willen adopteren op het monument. En dat kost 50 euro als je dat doet. En de gemeente levert sowieso hierin een bijdrage. Maar, hij wil, uh, maar de gemeente wil ook graag de gemeenschap hierbij betrekken. En de mogelijkheid geven om namen te adopteren. Dus waarschijnlijk, er is dus nou een soort uh, een comité opgericht... En uh, dat is op 16 maart gebeurd. En in dit comité zitten dus mevrouw Teresa Mok... mevrouw Linda Kleewits, de heer Volkert Bloemen... en de heer Paul Olieslagers. En ik denk zelf dat het gewoon leuk is als je benadert die mensen... want ongetwijfeld ken je wel een van deze vier. En uh, hoe dat precies zit. Misschien komt er een website of een Facebookpagina. Ik heb geen idee nog. Nee. Maar het is dus gewoon uh, de planning voor... Uh, uh, de Holocaust Monument. Ja, goed idee. Dus ik vind het wel. idee. Ja, ik vind het een goede zaak, op, okay. dat, op dat wij niet vergeten. Ik raak steeds mee, nou je vergeet toch, je nee, het wel niet we helemaal zeggen, Mark. we mogen het niet vergeten, ik wil af en toe uh, weer een nieuwe actie starten. Naast het Watertorenplein en het Raadhuisplein staat ook de ontwikkeling van het Badhuisplein op de agenda van de college. Het gangspunt is op de oude Grandeur. in onze badpaas weer terug te halen. Is het is natuurlijk de, de verbinding tussen de Kerkstraat en de boulevard, en die moeten echt verbeteren. Nou, ze hebben nu een schets gemaakt. Het, uh, het is uh, nog maar een schets, dus ik wil helemaal niet zeggen dat het uh, dat het dat gaat worden. Want in Zandvoort krijgt dan meteen iedereen een beetje paniek. D dit gaat het worden? Nee toch? Nee We hebben we z'n al over gestemd? Oh. Hoe is de politiek erin? Weet je wel? Dus uh, de planning is in maart van dit jaar... dat uh, de schetsen en de studieontwerpen... Uh, eerste resultaat haalbaarheid wordt besproken. Dus het is helemaal nog in de beginfase. Dus iedereen is gewaarschuwd. Jongens... Uh, houd in de gaten als het aangekondigd wordt dat je op, de, op het uh, schets kan schieten. Dan uh, weet je dat in ieder geval. Dus uh, ja, echt hoop te doen in Zandvoort met verbouwen ook, hè? Nou, zeker weten. Wat de weten. man. Gewoon echt. Heel veel dingen die gaan verbouwd worden. En uh, Zandvoort werkt echt aan het uh, aan de imago, zeg maar. Nou, Zandvoort heeft ook alleen maar verbouwd in de laatste 500 jaar. Wat grappig is. Afgelopen woensdagavond ben ik dus naar de feestavond geweest... dat er 500 jaar reformatie was oh, ja. in Zandvoort. Van 1517 tot 2017. En uh, ja, de, de dominee van der Linden had echt heel erg zijn best gedaan. En die had dus echt de hele geschiedenis van de kerk uh, met de beelden en zo uh, laten zien. En die zei toen ook van ja, de, de, de, de kerk, uh, als je dus aan de zijkant gaat graven... dan zie je gewoon de oude kantelen nog van een hele oude katholieke kerk die daar ooit stond. Maar ja, toen kreeg je de reformatie. Ja, dan werd het koor gedeeld, er werd half geslopen van de kerk weer in de toestanden. <laughs> oh. Maar het was leuk en het, uh, de burgemeester die gaf ook een speech en de dominee van der Linden... En de, de burgemeester gaf tussen de beide heren gaf hij een, een, een waarderingsspeld van de Stamfordse gemeenschap. Oké. Okay. Dus, nou, de kerk was druk bezocht, en het was, ja, ik vond het toch leuk dat ik erbij geweest ben. Oké, okay, ja. Ja, ook weer een stukje gezien is, hoewel het met de kerk heeft natuurlijk. Zeker Goed, in de eerste uh, 2,5 maand van het jaar is er in standwoord maar liefst 15 inbraken gepleegd. Dat is vergelijkbaar tot dezelfde periode. Vorig jaar een verdubbeling, 15 inbraken. En ja. het is elke keer hetzelfde uh, gebied is dat. En ze zijn nu bezig met een beurt, app. Uh, Daar zijn heel veel mensen op aangesloten en kunnen ze elkaar uh, waarschuwen. En ze zijn ook bezig met camera's op te hangen. Want we hebben zoiets: heel vaak zijn de inbrekers' schilder toch niet hier uit Zandvoort afkomstig. Dus dan moeten ze geven we toch via de landwegen moeten ze dan weer verdwijnen. Dus als ze nou camera's gaan ophangen en er zijn weer inbraken geweest, kunnen die camera's misschien terugkijken. En dan kunnen we kijken naar uh, nummerborden die niet hier, van hier zijn. Klinkt. Beetje als Welke snowdaads uh, les hebben gehad? om dat straks te doen. in uh, ja in de nacht zou je dan kunnen kijken, maar dat lijkt me toch een aardig klusje nog, want ik bedoel, hoeveel auto's moet je dan gaan traceren? Ja, of je, je zorgt, zorgt is dat de bewegingscamera is, dat je niet hele stukken dat er niets gebeurt, hè? Ja, maar ik bedoel, ik, dan, dan moet je dus in bepaald uh, tijdsbestek uh, al die camera's gaan nakijken naar bepaalde auto's. Nou, ja. het zou nog wel kunnen. Ja, goed. tot, lastig, tot, lastig. tot zover zo voor de zandvoortse berichten. Volgende u nog veel meer uit zandvoort. Kom deze kant op. Er straks de Zandvoortse 30 wordt gerund op het circuitpark Zandvoort. En dan weer activiteiten. Dat zullen we straks nog even vertellen? De eerste nieuwsing van Thomas Azir: Gold. is CFM Toebak Leeft. Toebak Leeft, 8 minuten over half negen... en Golds zijn Nieuwe Single en Talk To Me... is echt de geniaalste plaat die ik ooit gemaakt heb... maar dit komt ook redelijk in de buurt. Het is pakkend. En uh, ja, de 30 van Zandvoort komen straks... Uh, al die mensen komen hier naartoe. Vanochtend was het al vrij druk... en je zegt al overal kaartjes, uh, verkocht... Voor in Zandvoort zuiden parkeren en dan moet je naar zijn Greenpark ja. lopen en dan nog eens een keer rennen. Rennen, een dan dan kilometer lopen, en dan moet je nog terug. Ik denk, oh ja, je kan beter toch maar met de trein gaan, denk ik dan. Uh, ja. Maar het uh, wordt, wordt waarschijnlijk wel een gekhuis met de trein. Dat denk ik ook wel. Ja. En uh, ik zeg altijd, gooi je een faal achter in je auto, weet je wel? Ik bedoel, oh, ik heb een ik heb, Lopen vind ik best leuk, maar hebt, dan is het klaar, weet je wel? Ja. ja nou, ik zeg zelf, ga, ga bij uh, IKEA daar staan, bij uh, station uh, Haarlem-Sparm-Wouden. Yeah. En daar stap je op de trein en dan ben je gewoon in, uh, in, in, in een kwartier ben je in Zandvoort. En je hebt geen last van de files terug en zo. Huh. Die kans is natuurlijk heel groot. Zeker uh, zondag. Uh, er zijn er mensen die hebben al gelopen. En een collega van mij die gaat dan een uurtje of 1,5, 2 lopen. Ja, er zijn mensen die zijn vroeg begonnen nou, die gaan alweer terug. Ja. En het wordt gewoon een, uh, een gek huis. Ach. En het mooie weer, er komen ook nog mensen voor het mooie weer dan naar Zandvoort. Het is uh, ja, ja. Ja. schitterend weer. Ik gewoon. ga in hemelsnaam, ik ga wel in Haarlem. Ik ga naar Haarlem toe. Jij vlucht gewoon. Ik vlucht. Ik vlucht. Nou, ik ja. probeer straks ook de, de, de dorp uit te vluchten. We zullen zien of dat allemaal wel leuk is natuurlijk. Nou, gisteren, ik weet even of de discussie over... Uh, de, de, de, de, de rokersfabrikanten worden aansprakelijk gesteld voor... Uh, wat was het ook alweer... Uh, uh, ja, ze noemden het een speciaal zo'n manier. Ik heb het ergens gelezen. Aan gezeld uh, aangifte van mishandeling staan. Dat staan. Maar stel je nou voor dat het dus nu verboden wordt... dat er geen sigaretten meer gemaakt mogen worden... en ja? niet verkocht mogen worden. Dan krijg je dan niet, niet een enorme zwarte markt voor de echte verslaven. Ja, dat denk ik ook. En, maar... en dat moet je ook niet willen, denk ik. Want dan krijg je dus uh, dat het net zoveel waard wordt als hash en, uh, en uh, cocaïne en toestanden. We ja, worden wel conservatieven, we zouden wel goed bijpassen. Je, We houden kleren aan en niet roken en niet drinken. Dus ja. dat gaat allemaal op wel de goede kant ja, op. Ja, wat, aangifte. Want echt. wat is erger? Het drinken of het roken? Volgens mij gaan er meer mensen door alcohol uit uh, dan door het roken, hoor. Ik weet het niet Ja, Het waren gisteren de cijfers dat heel veel mensen die longkanker kregen... die 9, 90% daarvan had geloof ik gerookt. Ja. Dus dat is dan wel weer Ik heb het ook bekend. gedaan. Ik ben ook zo'n slechterik. Ik heb het geprobeerd, maar het lukte niet. Ik had ja. ooit een film met James Dean gezien. En ik dacht, dat is stoer. Ja, ik wil ook roken. Het ziet er heel stoer uit. Maar uiteindelijk uh, ben ik er toch maar mee gestopt. Volgens mij heb ik een, twee weken gerookt. Dat was het eigenlijk hoor. Oh, dat vind ik wel heel erg netjes. Ja, toen dacht ik van ja, dan ja. doe ik allemaal dat ik die dingen meesleep ook. En, uh, nee, dat... Maar goed, ze kunnen dus een, een, een, een geldboete krijgen dus. De rokersfabrikant. En dat zou dan 750.000 euro zijn. Wat?! ja. Maar ik heb hier iets van de, de Jellinek uh, ja? over 2013. Ja. En uh, daar da, da is het inderdaad het tabak. Is toch wel veel meer mensen die uh, door tabak overleden dan door alcohol. Want door de tabak was het 19.594. En door alcohol 1919. Uh, oh. ik, ik denk, ik kan me haast iets voorstellen, want ik weet zeker ook met tabak, ja, juist ja, tabak, maar alcohol ook. Dat er zoveel mensen die hebben ook wel uh, alcoholgerelateerde uh, klachten. Maar ik denk dat dit ook meer in het verkeer is. 570 in het verkeer toen. Oh, nou, ja. en dan houden er nog 1400 over. Nee, het zijn er echt wel meer door alcohol. Ja. Ja. Die gaan echt uh, alcohol is veel schadelijker dan je denkt hoor. Ja, klopt. Ja, mijn vrouw werkt bij Jelinek toevallig. Dus uh, ja. vandaar dat uh, je hoort die verhaal ook wel. Ja. Maar goed, vaak is de combinatie van allerlei dingen ook. Hè. Ja, gebruikt. ik moet ook zeggen. Mijn kater was vroeger vele malen groter als ik en veel rookte en veel dronk tegelijk. Oké. Okay. was je helemaal zo uh, brak. Ja. En nu heb je dan een keer dat je de avond een beetje, een beetje ja, uit de band springt. Ja, afgelopen weekend had je de uitvoering van de Wurf hartstikke gezellig. Nou ja, dan gaat hij lekker, je ontmoet allemaal bekenden weer. En voor je twee denk je echt van, oh, dit was eigenlijk nog wel veel. En dan kom je thuis en denk je, nou, nog eentje dan. Maar nou, jij, jij bent dus naar de wurf geweest, terwijl heel veel mensen de wurf hebben links nog laten liggen. Die zijn gewoon naar de, de bammelwagen gegaan. Ja, het is ook een hele slechte combinatie dat ze dit samen doen. Anders ja. had ik ook wel naar de bammelwagen ja, gewild. Toch? Ja, je kan niet alles. Je kan niet nee. alles trekken. Ah, ze is te, veel te doen in Salford. Gewoon echt. Oh, gewoon te veel. Zo gezellig ik vind het wel. Uh, ja, het, is, het klinkt al zo stom, maar dat je iemand alles verantwoordelijk stelt. Van, ja, nou ja... tuurlijk. De eerste twee weken. Ja, dat heb ik voor mijn eigen rekening gedaan. Want toen wist ik niet. Nou, raakte ik verslaafd. En dan hebben ze van die gaatjes aan de zijkant gevonden, natuurlijk, van die van die filters die dan door je mond worden omsloten. Waardoor je extra nicotine binnenkrijgt. En extra verslavend wordt. Terwijl de machines dat niet oppikken. Dus die meten dan een andere waarde. Dus ja, het is, het is bijna een soort... Uh, hoe noem je dat? De uh, Volkswagen sigaretten ze dan. Met de Volkswagen is ze ook, ook iets... Uh, Lada? Nee, een Volkswagen... De Schummel software hadden ze erin gemaakt. Waardoor oh. die anders ja, ja, gemeten ja, ja. werd. Nou, okay. dus met de sigaret hetzelfde. Oh. Nou ja, Meet je uh, ding is dan aan. Gewoon, of pas je je meetapparaat aan. Maar. ja goed... Gelukkig hebben ze gaatjes gevonden, dus ze gaan het vast wel aanpassen. En nou dan moeten ze ook nicotine aanpassen. Dus dat is wel, gaat wel de goede kant op, geloof ik. En langzaam werken we naar het feit dat er niet meer gedronken wordt... en niet, ge, niet meer gegeten wordt en niet meer wordt gerookt in deze maatschappij. Ja, ja. komt goed. er uh, blijft niks meer over. Daar blijft niks meer over. De, de regering krijg je, geeft je een lijstje wat je mag doen. Het bekende. Ja, ik snap het dan. Goed, Nederland, uh, Nederlands beetje net. Uh, en nu weer een Nederlands beentje. Jawel, Lucas Hemming. Let the ceiling. Come. Ja. Goed of wegwezen. Zo zit het in elkaar. Ik zie net dat je een mailtje terugkrijgt van Belle en Sebastian. Is, uh, nee. is dat een tip om te draaien? Want Belle en Sebastian, dat is echt een leuk beentje. Huh, nee, nee, nee. Dit nee? is uh, Loiseau. Dat was van die serie van uh, Belle en Sebastian. Oké. Okay, het is zo'n heel, uh, heel uh, flinterdun kinderstemmetje. Belle en Sebastian namelijk ook. Ze namen ook een heel leuk. Volgens mij een Belgisch beentje. Nou, oh, dan gehoor. zal ik eens kijken. Dan, gaan we die, dan doen we dat gewoon. En dan ben jij gewoon mijn. Uh, Jij komt er gewoon ja, hierdoor ja, net op een tip. Ja, nou ja, luister even. Want het is wel een, het is een beetje leuke, ook wel een beetje drollige muziek. Ik heb het wel een aantal keren gedraaid. Maar goed, ja, sorry. We dwalen helemaal op. We dwalen helemaal, we, we achter, dwalen helemaal op, zeg. Het is vandaag natuurlijk. Uh, uh, ik zit net, kijk, 25 maart. Straks weer, straks weer een stukje geschiedenis. Natuurlijk die je voor je kiezen krijgt. Uh, het waren wel weer grappige dingen die speelden, natuurlijk. En verder, uh, ja, wat hebben we nog meer te melden? Heb je nog wat apart bericht? Want jij bent ik al, al de, een Ja, bericht. ik heb nog wel een apart bericht. Je vertelt. Dat was, uh, de, de, ik weet niet of jullie het al wisten. maar de bekende astrofysicus die Stephen Hawking. Oh ja. Die, natuurlijk, die zit natuurlijk in die rolstoel en alles. Maar als alles volgens planning gaat verlopen, gaat hij de ruimte in. Okay. En voor de wetenschapper komt een droom uit waarvan hij nooit meer gedacht had dat hij uit zou komen. Nee. En hij vertelt dus op camera ook dat de Britse zakenman Richard Branson deze kans hem mogelijk maakt. Ja, daar moet natuurlijk wel een hele staffe mee natuurlijk, hè. Dan. Ja. Nou ja, Brensen heeft hem een plek aangeboden op een van die commerciële vluchten van uh, Virgin Galactic. Zijn er nog vrijwilligers die hem willen begeleiden? Ik denk het wel. Ja, ze well. ja, ja, staan in de rij. Ja. En uh, Virgin Galactic is dus een ruimtetap van de Virgin Group. Maar het bedrijf kan met het nodige tegenslagen. En de eerste vlucht stond gepland oh, ja. in 2009. Dat is al even geleden. Maar voorlopig wordt het alleen maar getest. En het is de vraag of die Stephen Hawking zo lang volhoudt. Want hij is natuurlijk best wel een uh, beetje oud al. Hij is wel een beetje, beetje kneus, ja. Nee, nee, uh, ja oh. hij, Tweede hondje ook gewoon, hè? Oh, ja, maar ik, ik, vind, uh, ik heb die film toen wel gezien over zijn leven, weet ja. je wel. Dus het is dus altijd wel erg eng dat uh, films over je leven al ge, gemaakt worden terwijl je... Is hij al dood in die film of dat nog niet? Nee. <laughs> dat maar, je naar zijn eigen leven ook... kan kijken, dat je oh, zo gaat dat eindigen. Dat wist ik zelf allemaal ja. niet. Maar nee. ik moet ook zeggen, de man die hem speelt, ik ben zijn naam even kijkt, maar ja. die was wel echt heel erg goed, vond ik. Ja, ik, vond, ik heb de film nog steeds niet gezien, maar ja. zijn leven vond ik altijd wel inspirerend. Ik heb een tijdje zitten lezen. En ik moet zeggen, ik begeleid zelfs een vrouw in een rolstoel... die niet kan praten, niet kan bewegen, maar wel met haar ogen communiceert. En toen zij haar spraakcomputer kreeg, althans haar gestuurde computer kreeg... Ja. heb ik haar ook heel veel dingen voorgelezen uit het leven van Stephen Hawkins... om haar te, te motiveren. En ze was super gemotiveerd in het begin, nu is dat wat minder. Maar op zichzelf, uh, ja, het is interessant mensen die gewoon toch een manier vinden... om iets bij te dragen aan de wereld. Stephen Hawkins is daar een goed voorbeeld van. Ja. Hoewel je natuurlijk van af begin af aan wel... Echt ontzettend intelligent was ook, hè? En dan, dan zoek je ook wel naar mogelijkheden. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar die uh, die film The Theory of Everything, die was echt zo goed gespeeld. Ja. Yeah. En uh, ik heb zeker zelf wel echt zo dat ik al denk van. Uh, die gast die hem speelde, ik vond het echt helemaal geweldig. Oké. Okay. Hey, en ik kan even En is niet op zijn naam komen. Maar is dit uh, echt weer ontzettend Amerikaans? Amerikaans? Nou, Engels wel. Volgens was het ook een Engelsman. En maar die man die hem speelde, ja? die, uh, die heeft daar de hand ook dan een film gespeeld. Dat hij uh, een soort. Uh, uh, dat hij een was of zo. Of dat hij zich om liet bouwen en zo. Oké, okay, die man kan van alles spelen gewoon. Ja, zeker. Nou, goed, zo over Stefan Hopkins die straks de ruimte ingaat. Het is zo uh, top, we we grappig zijn goed. was Eddie Redmayne was het. Oké, dansbare muziek hier. Mm. A lot of things that never did work out right But even Ja, vagebenten. Tjuk, tjuk, tjuk, moet je het uitspreken. Zijn er vraagteken? Nee, uh, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. En het maf is... Ik denk dat ze die zo goed ge gelukkig hebben gekozen. Want als je daar op Google krijg je niks. Dus je moet altijd uh, dan weer tjuk, tjuk, tjuk, tjuk opschrijven. En dan krijg je wel uh, deze bends. Goed. Uh, ja, de nieuwe single die heet uh, Understand Me Do. One Two. Het is even dat je het weet. Het is de zaterdagmorgen, toebak leeft op rij. Dit loopt tegen negen uur uit zonnig Zandvoort. Uh, het dorp waar heel veel staat te gebeuren aan staan het uh, weekend. Onder andere 30 van Zandvoort. En hij uh, uh, ook op de voet wat er allemaal gebeurt met de Obamacare. Circuitrun. What, sorry? Oh ja, de run Ja, Ja, ja Obamacare, ja, de, hij heeft het afgezegd, hè? Uh, het, is, het is niet doorgegaan, Obamacare. En oh, hij weet zelf niet eens wat er precies in staat. Het plan wat hij nu wil, uh, waar, waar hij mee Obamacare wil vervangen. Hij is niet bezig met de details, maar hij wil gewoon. Dat weg is. Het moet weg! Ik heb het beloofd en ik moet het ook waar kunnen maken. Dat uh, ja, die buitenlanders die niet binnenkwamen, die, dat lukte al niet. Dat, uh, noem je het ook weer dat verbod? De band van de uh, islamieten en uh, weet ik veel, allemaal andere gelovigen. Die mochten uh, Amerika niet binnenkomen. Dat is allemaal niet gelukt. En nu het is, gaat het ook niet lukken. Zouden we gewoon niet Obama Obamacare een klein beetje kunnen aanpassen? En dat het gewoon dan Trump-care wordt. Weet je wel, dan heeft hij ook zijn oh, trots een nou, beetje. Ja, dat, dat is, daar, ja. daar gaat het uiteindelijk om, natuurlijk. Ja. Want het is gewoon. Ja, het is iets van Obama. Wat Obama ja, het is Het schijnt dat heel veel Amerikanen ook gewoon hikkelen bij Obama, omdat die geen profijt hebben gehad van het feit dat hij daar de macht heeft gehad. En die horen iets van Obamacare. Obama! Care. Obama! Obama! Want we gaan al. sowieso. Dan al... we dan gewoon American care. Ja, zoiets. Dan ben je er ook. Je er ook dan ben we, we, je ook vanaf. Je hebt gewoon een aversie tegen Obama. Ja, we, dat hoort iets, al. Iets wat van Amerika waar ze enorm trots op zijn dat ze dat de naam geven. Ja. Van uh, de, de flag of zo. Flag care. De flag, oh ja. De flag, weet je wel. Ja, de, Six de, flags care. The white flag. Ja, ja het klinkt ja. bijna als de white power. Stars and, tripes, stars and stripes care. Stars and stripes care. Ja, vind je die? Mm, dat ja. klinkt wel weer heel erg. Uh, een beetje pornografische uh, Stars and Stripes. Nee, nou, niet, nee, niet, nee, niet pornografisch. Het lijkt ja. dan op een tv-beeld met sterretjes en streepjes. Ja, ja goed. Uh, we zullen het zien, maar... Ja, hij, wil gewoon, hij wil gewoon een stempel erop drukken natuurlijk. Dat het ook zijn ding is. En dat lukt nog niet helemaal. Hij heeft al twee dingen... <laughs> is al mee verpast nou, Ik denk dus. dat hij echt... Weet je, ze zeggen altijd... Het bezit van de zaak is het eind van het vermaak. En ik denk dat hij eigenlijk... Hij ja. wilde zo graag winnen. Maar ja, nou ja ben je er blij mee, jongen, met wat je gewonnen hebt? En, ja, Volgens mij zo. helemaal niet. Nee. En dan eigenlijk zijn eigen mensen, de eigen republikeinen... die zijn dan tegen hem ook. Hè. Die hebben ja. tegengestemd dat tegen Obama, tegen het, uh, Trump dat Trump-kerrel... of hoe het ook mag heten. Ja. En dan zie je hem ook uh, tijdens uh, een persconferentie... Zie je met heel veel journalisten voor hem. En dan zie je zo een beetje zo... Met het, met het gezicht, hè? Dat, dat, die ontredening in het gezicht, dan gaat hij zo met dat mondje trekken. Ja, yeah. yeah. wat zegt hij dan? happens. Yes, we zien wat happens. Yeah. Yeah. Yes, yes, yes. Dus uh, ja, sterkte met Amerika. Ja, maar ik heb ook het idee van ja, wie, wie is nou de vicepresident? Als er nou iets gebeurt dat hij er echt mee stopt... dan is die, die volgende dus uh, voorlopig degene. En dat is wel een beetje eng, hè? Die, die zijn spullen moeten opruimen. Ja, die zijn ja. shit op moeten ruimen. Ja, ja, nou ja, gaat het Kom, maar mij heeft hij er nog niet echt een hele grote bende van gemaakt, dat valt allemaal weer mee. Nee, nou. Uh, ja, denk je wel. Hij is wel het merk Amerika sterk uh, doen uh, iedereen dalen staat, in de peilingen. Ja, iedereen staat wel op scherp nu. Ja. Iedereen let wel op. Dus dat heeft hij al voor elkaar gekregen. En uh, ik hoop dat hij nog geen geld is uitgegeven uit, uh, uit de militaire toestand. Want 54 miljard aan defensie is echt heel veel geld hoor. Ja. Dit, dat hebben we in 2021 nog niet zeg maar, bezuinigd. Dat is 11. 11 miljard. Oh. Goed, laatste plaatje voor, uh, voor 9 uur. En na 9 uur straks de, natuurlijk uh, wat er allemaal gebeurde door de jaren heen op uh, 25 maart, dames en heren. Hier, de nieuwe Pornographics. De nieuwe single heet... Zo heet die? High Ticket attraction. High Ticket Attractions. High Van ZFM. ZFM.